Tien uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie vanochtend een man neergeschoten op een perron van station Hollandspoor. De man raakte gewond te ligt in het ziekenhuis. De politie ging naar het station aan melding dat er iemand met een vuurwapen liep. Volgens een woordvoerder lijkt het erop dat de agent de enige is die heeft geschoten. Het is nog niet duidelijk waarom hij dat heeft gedaan en of de man daadwerkelijk een wapen bij zich had. Na de schietpartij werd een deel van het treinsverkeer rond Hollandspoor enige tijd stilgelegd. FNV-voorzitter Ton Heerts is blij met het initiatief van de jongerenorganisaties van FNV en CNV. Ze willen een drastische vernieuwing binnen de vakcentrales. Ik herken en erken dat er nieuwe bestuurlijke mensen moeten opstaan... die de komende jaren de nieuwe vakbeweging gaan trekken, zei Heerts op Radio 1. De jongerenorganisaties willen dat de bonden meer actie ondernemen in plaats van afwachten. En ook willen ze een betere verdeling tussen vastwerk en flexwerk.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 JOVD-voorzitter Jarek Vos spreekt tegen dat hij vandaag ruim de tijd krijgt... om te spreken op het VVD-congres in Den Bosch. Hij mag alleen vanuit de zaal een paar vragen stellen, net als iedereen. Het verhaal van Ed Nijpels klopt niet. Oud-VVD-leider Nijpels zei vanochtend in het Radio 1-journaal... dat de JOVD vandaag alles kan zeggen wat ze wil... en dat de kwestie gisteravond is geregeld. Het besluit van het VVD-bestuur om de voorzitter van de JOVD... geen spreektijd te geven leidde tot veel irritaties bij de Kamercentrales.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Veel vertraging door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Woerdenknoop het Oude Rijn 7 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knoop het Debrechtse en rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Gorkum richting Utrecht. Rijdt het langzaam over 3 kilometer. Tussen Knoop het Everingen en Houten. Op de A50 Arnen naos. Daar staat dus heter en knop het eenwijk een file van 5 kilometer. En nog even waarschuwen, want in het hele land, behalve in Zuid-Limburg, komt plaatselijk dichte mist voor. Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom? Reizen zonder John van Geert Mak, het perfecte cadeauboek. Slimme ondernemers.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 10. Welkom bij het laatste uur van de Nieuws Bij ons is aangeschoven Arik Storm. Die komt over een minuut of twintig in actie. En waar ga je het over hebben? Ja, goedemorgen. Ja, ik heb voor me liggen. Ik weet niet zeker of ik het daarover ga hebben. Maar ik ga het nu alvast noemen. Opzij, 40 ja. jaar. Blad voor uh, de feministische. Hij heeft er ook al 40 jaar een abonnement op, als ik me niet vergis? Ik, in de wieg gooide mijn moeder het al. Uh, ja. <laughs> ja, ja. ja, nou ja, het is, wel, het is, het is een uh, jubileum. Maar ik zal er straks uh, kort iets over zeggen. In 1972 ah, ja. zijn ze begonnen. Wat zou het zo leuk zijn, denken Hedy dan Cola en Wim Horen ademen... als het door hen in 1972 opgerichte blad opzij het één jaar volhoudt. Nou, ja. hè, 40 ja, jaar. Super. Een ja, andere jubileum is. Uh, Uitgeverij Atheneum Polakken van Gennep bestaat uh, 50 jaar. Ik zou er bijna door in de war raken. En er is, uh, dat is geen opstapje naar de biografie, zo, zo mag ik dat niet zeggen van de schrijver. Maar het is wel alvast een boek over hoe Johan Polak de uitgever is geworden. Zoals we oh. dat later kende de grote man van Polakken van Gennep. En later Atheneum uh, Polakken van Gennep. Uh, dat is een heel charmant boekje geworden. kenden jullie hem? Ik denk Tuurlijk. Mieke wel. Hè? Ja. Oh. Ja. Ja. Nou ja, uh, daar ga ik straks iets over zeggen. En verder ja. heb ik drie boeken bij me. Fink uh, Meijer, dat is een van die uitgaven van uh, Atheneum, Polak en Verginep. Huh? Die het over een andere grote man heeft. Paulus, de eerste officiële christen. Of um, hoe zal het. Nou niet de boske Die heb ik niet bij me. Die komt hier nog wel aan de orde. De, de, de, de grote evangelist. die het christendom, zou je kunnen zeggen. naast Jezus. die heeft er ook zijn steentje bijgedragen. op de kaart heeft gezet. Je bent goed gedaan. Ja. Ja. Um, en ik heb verder een essaybundel. altijd mooi als er essaybundels verschijnen. van de grote Engelse schrijver Julian Barnes. Uit het raam. En tenslotte, ja, dat is toch wel een wonderlijk boek. Een cultboek uit 1917. nu door Van Oorschot eindelijk in vertaling uitgegeven: hmm. uh, Zuidenwind. Het was een van de favoriete boeken van Vladimir Nabokov. Zo kwam ik erop. Het is geschreven door Norman Douglas. Het boek is fantastisch, dus het leven van die man ook. En daar ga ik straks iets over vertellen. Okay. Nou, dat dus over een minuutje of twintig... besluiten we nu zo vandaag met de Nederlandse vertaling... eindelijk, zullen een hoop mensen zeggen... van een van de grootste werken uit de wereldgeschiedenis... namelijk Dialoog van Galileo Galilei. Maar eerst iets anders. Eerst gaan we lekker plaatjes draaien. Oh. <laughs> Uitgever en muziekkenner Vic van der Rijt zit hier namelijk ook. Hij heeft de smaak goed te pakken, want sinds enige tijd stelt hij CD-boxen... samen met door hem uitgekozen nummers. Zo verscheen er al een box met Nederlandse, Franse, Duitse... en zelfs Vlaams-Surinaamse liedjes. En daar is nu een Italiaanse variant bijgekomen met als titel Italiano. 70 Italiaanse favorieten van Caruso tot Cont. Goedemorgen, Vic. Goedemorgen. Ja, uh, Italiano, ik dacht wel, waarom nu pas? Je zou toch verwachten dat zoiets eerder aan bod komt... dan bijvoorbeeld de jury Vlaamse box. Ja, maar die jury Vlaamse kan ik verstaan, hè. Die, ah, die, die zingen in het Nederlands. En ik heb hier toch een, uh, een cursus Italiaans... eerst voor moeten doen om dit kunnen samenstellen. Maar zo, had je dan tekst nodig? Het, ja, precies. Wie het werkelijk verstaan dan? Wat er nou, wordt. het gaat over het algemeen wel over hetzelfde daar, hoor. Ah oh, ja. Amore, amore, amore, amore. Ja. Er uh, zijn veel zuchtmannen in Italië. Heel veel sentimentele kerels... die, die op gedragen wijze hun liefde voor een verloren gegaan... Uh, uh, nog eventjes te uh, en ja het, het, het is een beetje een overdreven volkje. Hè. Maar je, dus uh, eigenlijk zag je er een beetje tegenop om eraan te beginnen. Eigenlijk wel ja. En nu er echt werkelijk verder niets meer over is denk je nou dan moet ik no, maar no, no, aan de Italianen. We hebben de Grieken nog, de Spanjaarden, oh. we <laughs> hebben de, de Joodse muziek nog. Je bent verloop nog niet van me af <laughs> nee. Goed 70 Italiaanse nummers op drie cd's volgens een beproefd recept. Was dat nog een hele heis om die te kiezen? Zeker. Of was het, nou, het, het, het was het moeilijkste eigenlijk om gewoon het in kaart te brengen. Want wij in, in Nederland kennen het Italiaanse lied niet zo goed. Uh, eind jaren 50, begin jaren 60 was het heel populair. Via Willy Alberti, Rocco Granata, dat soort zangers. En ja, de laatste twintig jaar heb je heel veel van die. Uh ja, van die Italiaanse uh, yeah, mannenmuziek. Hè, van die sentimentele kerels. Uh, maar Ramadotti, bedoel uh, je? Ja, de, ik, uh, Boccelli, Ramazzotti, oh, ja. uh, Pausini, noem maar op, dat is allemaal iets te populair geworden in Nederland. Maar ik vind het dan leuk om de geschiedenis te schrijven. En ik ben dus helemaal teruggegaan. Ja, voor de oorlog. Naar die tenoren Napolitanen. En heb ja, vooral veel onderzoek ter plekken gedaan. Want ja. heel veel van die muziek is nooit eerder in Nederland uitgebracht. Hoe bedoel je ter plekken? Waar ging je dan heen? Nou, ik ben in Rome en in Turijn. Uh, lekker al die rommelbakken doorgegaan. En, dan? en dan, krijg je, dan krijg je een heel goede indruk. Alle honderd groeten in het Italiaans? Nou, die, die, <lacht> ik kijk dan vooral naar de singeltjes altijd. De 45 toeren. Ah, ja. En dan waar? valt je toch op dat er een aantal van die 45 toerplaatjes heel vaak voorkomen. Dus, noem maar eens de Rokes. He, dat was, waren stel Engelsen die in het Italiaans zongen. Die waren wezenlijk. Wezenloos ja? populair in de jaren 60. En, en in zongen Nederland. die ook werkelijk Italiaans? Die zongen ook in het Italiaans. Want ja. Willy Alberti, daar werd altijd over gezegd, die helemaal geen Italiaans zong. Nou, dat? Uh, hij heeft een eigen steenkolen variant, uh, een beetje op zijn Amsterdams. Maar uh, wie, wie, hij en leerde Farnato die ze gewoon uit zijn hoofd. Uh, ik geloof dat Saracino klaar staat. Wie is dat? Uh, dat is uh, een van die leuke orkestjes uit de jaren 50. Dat is van uh, Renato Carrozzone. Oh. Ja, ik heb zo weer. Uh... En deze? Nou ja, dit is wel een heleboel. Ik heb gewoon geen genen. Dit is het. Geen genen? Nee. Nee, maar dit is hartstikke leuke muziek. Er ja. wordt ongelooflijk vrolijk van. Ons, zelfs op zaterdagochtend als je er vroeg in de stad nee, Heb jij dit in Dit was van die muziek die. die ja, ik ben zelf van 1950. Toen ik een jaar of 8, 9 was. had je dit soort kwartetten. Hè? Enzo Gallo had je in Nederland. Je had Marino Marini. Maar de grote man is dus die Carbassone. Uh, de, ja, dat is hele lichte, vrolijke Italiaanse Laat muziek. Laat ze nog maar even opkomen. Kan dat? Zijf, 我愛你 u zou het moeten zien, luisteraars. Hij zit, hij zit gewoon origineerd mee te nou, met. Het is toch ook een lekker... Mee. Maar, maar dit was dus een Italiaanse uh, ja, uh, groepje. Uh, ja, nou, zoals je dat in Nederland ook hebt. Een kwartette, dus een bassist, een, een toetsenist, een drummer... en dan zo'n charmezanger ja. met een gitaar. Charmezanger, ja. heel ja, erg ja, goed. Nou, van Pieter Van Wood, het was een Nederlander, ja, Peter van daar Houten. Daar had je het ook net over. Die had, die had ook zo'n orkestje. en uh, ja, Die speelde eerst bij Carlos Sone als gitarist... maar dan ja. was hij zo populair in Italië. Hij ja, werd uiteraard daar de, de Vliegende Hollander genoemd. Eh, Hollandese Verlande. Ja. En eh, ja, die bron ook van dat soort muziek allemaal te maken. Die, ze hadden allemaal dezelfde deuntjes. Staat die ook op de box? Die staat er ook op. Die ja? Met een rock'n'roll nummer heb ik hem. Okay. Van Woods Rock heet het. En dat is eigenlijk het enige geval van rock'n'roll in, eh, in Italië. Want de hele rock'n'roll is verder aan ze voorbij gegaan. Ik weet niet of dat lukt ja? Is meteen. Ja, precies. Zonder Pieter is. Breghetti van de Male Die wil voor de Wardinongredi. Heel veel dan Joe. Maar dat is echt een Maar je hoort ook dat het geen Italiaan is, vind ik. Of, of, of een... Ja, nou, dan, je, dan ken je beter Italiaans dan ik. Ik ben er wel in Ja, ik ben er wel in ja. Maar was, dus die was populair. Er waren meer Nederlanders die, dus in Italië, succes ja, ja, ja. hadden. Bijvoorbeeld, in 1940 was er het trio Lescano. Dat waren drie Haagse dames. Meisjes, circusartiesten, die zijn in Italië verzeild geraakt en die zijn plaatjes gaan opnemen. Ja. Die waren ontzettend populair aan het begin van de oorlog. En uh, hadden dus hits als uh, Tulipan en Tornerai... wat later dan door Dalida gezongen is als Jatandré. Jatandré. En daar hebben ze het origineel van gemaakt. Oh, ja. Toujours. Ja, maar dat tuli tuli tuli tuli tulipan, dat gaat dan over de tulpen die je in Nederland hebt. En dat is dus de link naar het Italiaanse lied. Nou, elke Italiaan van zekere leeftijd kent uh, het trio Lescano en het nummer tulipan. Met je Andrew Sisters. Ja, de Italiaanse Andrew Sisters zijn dit. Aan dit soort nummers wordt er eindeloos gekund om het nog een, een, een betere kwaliteit te geven. Mm -hmm. uh, heb jij dat ook geprobeerd of was dat het een onmogelijke zaak? <laughs> nou, dit is, uh, heeft al kwaliteit van zichzelf. Dit is heel mooi opgenomen. Er <laughs> okay. dus waren 78 tourplaten, Maar uh, ja, Lescano... Ja, dat is zo populair in Italië. Dus dat hebben ze heel mooi gedigitaliseerd. En die opnames hebben we hier nu gebruikt. Wou, je... ja, wat er niet op staat. Vanwege copyright. Om uh, uh, um, copyright redenen. Is de Italiaanse versie van. Tears go by hè, van de Rolling Stones. Ja. Dat mag niet. Luisteraar, gaat u rustig zitten. Want nu uh, krijg je de overtreffende trap. <lacht> ja ik ja nee we hebben toch even horen nog ja mick Jagger. Het is toch fantastisch. Dat is jammer dat je daar geen toestemming nou, voor hebt Ik kan me ik voorstellen dat die staan zeggen, nou, dat liever niet. Nee, nou, het is, nee er is nee, een verzamel LP uit de jaren 80 waar het ook op staat. Ja. Ja. Maar voor de rest is het een moeilijk nummer. Maar ik heb hem uiteraard ook op 45 toeren. Maar, maar wat het leuk is, die Tonjana die hadden ook op een bepaalde periode... tussen 66 en 68 uh, lang haar. Die lieten de baarden staan en de haren groeien. En uh, die begonnen dus ook beatmuziek te maken. En dan krijg je dus allerlei groepjes als uh, I Camaleonti... en I Rebelli en I Nomadi en I Profeti, altijd met en ieder en die hebben dus die beatmuziek uh naar Italië gebracht. Dat was een korte, heftige periode. En op mijn box heb ik daar dus daar de hoogte, voor jou misschien dieptepunten verzameld. Nee, nee, nee. nee. Ik vind het allemaal even ik, geweldig. Maar Fik, waarom nam uh, Mick Jagger dit nummer in Italiaans opgepakt? Want dat was helemaal niks natuurlijk. Ja. En uh, die Italiaanse muziekmarkt is zo groot dat die Italiaanse groepen ook helemaal niet uh, over de wereld hoefden te reizen. Zoals de Motions en de Golden Earing om er een paar centen te verdienen. Nee, in Italië was er werk genoeg. En ook die motown artiesten zoals de uh, uh, Supremes en de Temptations, hebben Stevie Wonder, hebben heel veel van hun nummers in, in het, het Italiaans, Italiaans opgenomen. Maar speciaal in het Italiaans en niet in andere talen. Omdat nou, ook, ze deden het ook wel in, in, in Duits. In het Duits kan je ook in het Duits vinden. Ja. En wat had dat ermee te maken dat dat een grote markt was... en dat ze in Italië niet zo makkelijk naar een Engels nummer luisterden... dan uh, bijvoorbeeld ja, in Nederland? Exact. exact. Want daar uh, is de muziek, is de, zijn de radio's en dat is nog behoorlijk nationalistisch. en hoor je gewoon de eigen taal voortdurend. Ja. En ja, daar is natuurlijk deze box ook wat mij betreft weer een... Uh, ja een antwoord op. He, wij in Nederland hebben gekozen alleen om maar Engelse muziek op de radio te draaien en uh, plat volksrepertoire. Wij doen alsof er geen andere muziek is. Oh. En er is uh, onze, de muziek van onze buurlanden is prachtig. He, je kunt in, in, in Frankrijk, in Duitsland, in Italië hele mooie melodieën en Maar er maken. waren ook tijden dat het hartstikke populair was, die muziek in Nederland. Dat, ja, dat ja, is eigenlijk verdwenen, 60. toch? Ja, en, en dan is er nog een opleving, ja, een beetje door die Songfestival te begin jaren negentig, mm. de pausini-periode. Maar... Ja, en er is op één iemand die, die bepaalt wat er op alle zenders gedraaid wordt. Ja, en, uh, ja als ik dat nou zou zijn, is ook niet zo erg geweest. Nee. <laughs> nee, maar is het ook zo dat, er in, dat je zegt, er was ook een tijd dat het ook niet zoveel soeps was? Nou, dat kan je eigenlijk moeilijk zeggen. Je kunt heel moeilijk een heel genre veroordelen. Uh, zo zeg ik ook altijd: voor, mensen die houden niet van levensliederen en smakklappen, maar de hoogtepunten in, in dat genre zijn ontzettend leuk. En zo is het met de Italiaanse muziek ook. Je hebt daar heel veel rommel, net zoals in Nederlandse muziek, maar je hebt er heel veel hoogtepunten. En uh, het gaat, uh, ik probeer dan de, de mooiste stukken daarvan. Ja. bij elkaar te brengen. Heb jij zelf ook een box. echte favoriet, eigenlijk? Waar, waar je onwillekeur meteen mee gaat brullen in de auto? Oh, je, nou ja, ik heb een, geen rijbewijs, dus daar heb ik een oh. beetje last van. <laughs> nou, nee, in de trein dan. <laughs> uh, thuis? Ja, je bedoelt nu keuze. op het Italiaans gebied. Ja? ja nou, ik ben nogal Kijk. gek geworden van, van, die, van, die, van die Italiaanse biertje. Ja. Die i-Nomadi bijvoorbeeld, en uh, de i en, en wat worden ja, we nu dan op... Ja, oh, dat, nou, okay. dat vinden sommige mensen ook heel mooi. Ja, heet heet de vrouw op? met het rug rugdenkele thee, Rafaela ja. Skopjes, skopjes, weet je wel. Dat zong iedereen dan. Ja, die is echt heel bekend. Hm? Dat skopje, skopje, skopje. Ja, is die Skopje. skopje. Wat betekent dat skopje, skopje? Ja, dat is zomaar een kreet, denk ik. Ja, Het is een bekende plaats uh, ja. in het Formaalhuis. Ja. Ja. Gaat het over Skopje, die plaats? Oké, uh, zo goed is het <laughs> voor jou. Niet. Ja. Maar dit is natuurlijk ja, een van die vele Italiaanse ja, Eigenlijk Elk jaar was er een Italiaanse zomerhit. Ja. Nou, en deze was de zomerhit van 1977. 77. Ja, Arno Humberg is dol op dit nummer. We hebben ja. een keer een boekpresentatie gedaan. Ja. We hebben alleen maar dat nummer, uh, wel twitter achter, keer achter elkaar. Elkaar laten horen. Ja. Maar goed. Je had het maar. net over die, die, waar jij wel dol op was geworden. Die Rebelli of die nee, Normali. Ja, heel veel van die Italiaanse muziek we... Die vind ik ontzettend leuk. Dus dat je dus de psychedelische Amerikaanse muziek vertaald ziet in het Italiaans. Gaan we ook nog even naar de... nee. Dit? Wat is dit? Ja, dit is uh, La Regazza uh, del Clan en Ir Rebelli. En welke tijd is dit? Dit is 1965. Oké. Okay. Het is een vrij onbekend Amerikaans nummer, dat ze dan in het Italiaans uh, gaan nazingen. En hier zit dus de grote Adriano Celentano. Een soort lichte soulmuziek die dan op het Italiaans... Uh, oh, zonger. fijn. Nou is het dan bij zo lichte soulmuziek Nou, <laughs> ja, dus die hebben natuurlijk ook de allerlei genres heen gegaan in Italië. Ja, het is één uh, grote mengelmoes die erbij wordt. het is toch is gewoon volare? Je staat er ook op, hoor. Precies, He, ik wou net zeggen. Oh, is dat is toch bang, ongeveer ja. de samenvatting van dit geheel? Ja, je kunt alle kanten op. Dus je, dat is dus, dus een charmezanger uit 1958, Volare. Ja. He, nummer één op het Sanremo Festival van dat jaar. Ja. En de winnaar daarvan die werd dan naar het Eurovisie Festival afgevaardigd. En ja? Uh, ja, Zo hebben we dan veel Italiaanse muziekleren kennen. Nou ja, nog heel even terug te komen op Willy Alberti. Ik begreep dat uh, Willy Alberti ook op die manier aan zijn nummers kwam. Die ja. ging daarheen ja. met een camera, dat schrijf je in, die, in het boekje wat erbij zit... En, en, uh, en dan had hij zijn oren wijd open. Ja. Hij liet de bladmuziek meteen kopen. Want zo ging het dan. En ja. dan vloog hij snel naar Nederland. En dan had hij vaak nog eerder een plaatopname dan de originele Italianen. En op die manier zijn wij pioven. Ja, Piove, he, Ciao, Ciao, Bambino... en uh, dat soort repertoire gekomen. Ja. Maar dat is ook de reden waarom Willy Alberti ontbreekt op, uh, op deze cd-box. Ja, -box. Ik heb, het is een naaper. Ja. Uh, kijk, die Van Hood heeft in ieder geval nog een origineel ja. Italiaans nummer gemaakt. En dat geldt ook voor Trio Lescano. Dus die gaan voor. Ja. En die proberen dus eigenlijk altijd de oudste... De originele versies van die liederen te vinden. Dus in die zin is het ook een historische speurtocht weer ja. geworden. Oké, okay, ik. wat wordt de volgende? Vertel. Nou, ja, crisismuziek uit Griekenland wellicht. Of Spaanse oh, okay. muziek. God. Ik zit ook nog te denken... Zullen denk... we afscheid nemen met Volare? Uh, ik vind dat wel gezellig, ja. ja. Je hebt ook Woody Allen gezien, hè? From Roma with Love. Ja? Of To Roma with Love. En uh, die begint ook met deze versie. Met het orgeltje, hè? Van... Penso que un sogno così non ritorni mai più. Corstein mi diplungevo le mani e la faccia di blu. Poi <laughs> Het is toch een heerlijk nummer. Het is echt een ja. goed nummer dit. Dat ja. Ja, is, ja. Ja, is een mooie Een versie deze, hè? Nee. dat is de Ja, dat is waar. Zo heet het, hè. Ja. Dat is de echte titel, hè? Nel je. Nel bloem, die pinto die bloem. Ik ben erg benieuwd naar de Russische box. Ja, Iwan Rebrov. dat staat wel een Russen. <laughs> De nep-Rus Iwan Reewolf, ja. Dat is ook een nep-Rus. Voor... Ja, ja, ja. een italianen Het was gewoon een Duitser die zich voor een Rus uitgaf. Okay. Nou, ja. Daar zijn er hele goed. boeken over geschreven. Oké, okay, hartelijk uh, dank, uh, Fik van der Rijt. Uitgever, uh, trouwens, je, bent, je hebt een stapje teruggedaan op het uitgeverij. Ja, ja in februari, we ook. Ja, Maar goed, heb je des te meer tijd om je met die Russische box bezig te gaan houden. En uh, muziekkenner Fik van der Rijt. Naar aanleiding dus van zijn nieuwe muzikale verzameling op cd. Drie cd's, Italiano, van Caruso tot Conte. Want Paolo Conte, ja, toen kregen we weer lol hè, in de Italiaanse muziek in Nederland. Goed, er is nog veel meer over te vertellen. Doen we nu niet. Als u meer wilt weten, onze website. Nieuwshow.nl. Rob Ruijntjes en Ed van Eden kwamen elkaar een jaar of vijf geleden tegen. We besloten samen een boek over lange mensen te schrijven... omdat zij op dat gebied ervaringsdeskundigen zijn. Lang dus. Uh, ze zijn bij ons te gast. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest Goedemorgen. er een boek voor of over lange mensen komen? Nou, Rob, die voor jou. Het, het, was, het was er niet. Eigenlijk de meest simpele reden. Er nee. was veel geschreven, veel gesproken en veel waarom bekend. Waarom was het belangrijk? Niemand heeft alle informatie op één plek zitten. Ja, ik wel, tussen mijn oren. Hmm. En Ed ook voor een deel. En wat is die informatie die wij moeten weten? Alles wat ik de afgelopen jaren aan de telefoon, per mail, per brief en op beurs en waar dan ook aan vragen heb gekregen. Daar heb ik antwoorden bij gezocht. Oh. Maar ik krijg die vragen weer en weer en weer en weer. En wat is de meest voorkomende vraag? De zorg van ouders met snel groeiende kinderen. Wat moet ik daarmee? Wat te doen? Ja, wat moet ik ermee? Moeten we naar de dokter om te zorgen dat dat ophoudt? Of we zijn erbij geweest, we begrijpen er niks van wat hij gezegd heeft. Of mijn kind gedraagt zich vreemd. Of waar kan ik nou eindelijk die leuke schoenen vinden die mijn dochter graag wil hebben. Ja. Hoe gaat het met dansles? Gaat mijn kind wel een partner krijgen? Wat gaat er bij de volgende generatie gebeuren? En uh, het, het, het, het, het nieuwsuur is te kort om alles te vertellen. Maar het is een enorme waslijst. Hoe is dat bij, bij u gegaan destijds? Want dat schrijft u, u schrijft ook over uw persoonlijke ja, leven. Ja, we hebben het aangedurfd om uh, mijn, uh, <laughs> mijn leeftijd als rode ja. draad te gebruiken nou ja, bij het boek. Maar goed, want op een gegeven moment was u ja. ook een kind dat uh, de, enorm groeide. En hoe, is dat, hoe ging dat in die tijd? Nou, het is, is sowieso natuurlijk een andere tijd. Ja. Uh, het was niet echt de tijd waarbij... we hadden heel je ook weer op? Even vertellen. Oh, ben uh, van 1951. Ja. Dus uh, in, in, in die tijd waren er gewoon geen speciaalzaken. Er waren wat leermakers, maar die hadden ongelooflijk duur. Dus dat was lastig. Ik groeide als een gek uit wieg, uit box en alles. En, uh, was in de kortste keer een ramp van mijn moeder, die overal mij moest achter, achteraan lopen. Dat ik overal bij kon komen, waar een ander kind niet bij kon komen. Dus alles wat hoog stond kon ik gewoon pakken. Ja. Um, en, en qua gedrag was ik uh, op een gegeven moment ook, in, in met name lagere school, uh, een beetje aan het bokken en, en vervelend te doen. Want die belangstelling die de hele dag doorgaat, uh, mij op een gegeven moment opbrak. En oh, oh, maar vanaf het doel heel lang taanenpalen. zuur en zemelen tegen je. Ja? En, is het en, het koud en niet boven in de massa ook. Ja, koud boven. Maar even en, dan ja. nog. Dat, dat begrijp ik, die hele praktische problemen. Maar dat, dat idee van we, we kunnen misschien die groei remmen, was dat toen ook al aan de orde? Er is over gesproken, maar toen was er over uh, allerlei zeg, hormonale behandelingen... wat een tijd lang erg populair is geweest, heel weinig over bekend. Achteraf ben ik het heel blij om, want uh, nu weten we wat de blijvende bijwerkingen zijn. In mijn geval hebben ze me een goede stop gezet, omdat ik compleet op hol geslagen leek te zijn. Op mijn, uh, mijn zestiende staat mijn groeischijven nog vol open. En die hoorden dan dicht te gaan allang. En dat zou nog anderhalf jaar duren met een lengte uh, uh, mag groeien van rond de 10, 12 centimeter per jaar. Ja, dan hebben ja, ze ook. Hoe lang was je toen al? Ik was ietsje kleiner dan nu. <laughs> ik was en. toen al 2,16. Ja. En dan ben je wel heel erg lang en slap en slungelig. En, en dan uh, had er dus nog 24 centimeter bij kunnen komen. Ze, ze gaan ervan uit. En zelfs nu nog, na andere onderzoeken, dat het had gekund. Uh, nog, of al of meer. En bent u blijven steken op 2,21? Op, op 2,21 ben ik blijven 22, steken, ja. omdat mijn rug nog een stukje doorgegroeid is. Ja. Ja. Meneer Verleden, u bent uh, een kleintje? Ik ben straks 2 meter, inderdaad, ja. We we dat 2 meter is toch niet zo. Nee, twee meter is goed met te leven. Twee ja. lijkt me heel onhandig. Rob ja. is een volle kop groter dan ik. Nou, twee ja. meter en, is onhandig, hoor. Ja, twee meter, dat tussen Maar er de, zijn er meer mensen van mee. twee meter. Er zijn veel meer mensen ja, van twee meter kop. dan van twee meter 21. Klopt, maar twintig, die, maar die koppen echt de bovenkant van een deurpost uit. Die zien hem niet aankomen. En ik ja. Dat is weer een voordeeltje. Nee, dan is het op ooghoogte, ja. ja. <laughs> nee, dat klopt, maar ik heb er uh, minder last van. Ik zie aan, uh, aan Rob, ook als ik een dag met hem optrek. dat hij de hele dag op zijn lengte uh, aangesproken wordt. Dat inderdaad, of wat je net zegt, ja? die lantaarnpalen en ineens koud boven. En daar heeft hij Daar word je wel op. heel flauw van, natuurlijk. op ja. een goed moment, of niet? Of nou ja, ja nog... ik, ik, ik hoor het in principe niet meer. Zoals ja. we even een keer meegegaan, is voor hem dan weer nieuw. Uh, voor mij is dat het dagelijkse kost. Dat inderdaad, als je buiten komt binnen een BN-er... Uh, wat iedereen vraagt, alles aan je en uh, ziet je staan. En dan loop je na te roepen en dergelijke. Maar ja, ik heb meestal wel een antwoord klaar voordat de vraag is. Uh, uh Afgevuurd. En, en, en, en wat is de antwoord dan? Ja, ik heb er wel bij als ze... Goh, het is koud boven, dat stinkt naar dwergen als antwoord. Of uh, mensen die willen voelen of het echt is. Als ik het ook mag doen, dat is vooral bij dames erg leuk. Het is meteen afgelopen. Hey, hoe lang ben jij, zeg, hoe zwaar weg je? Uh, als antwoord. Dan laat je de mensen even een beetje de impertinentie voelen van... Joh, dit kan toch gewoon niet? Dit doe je toch niet? Maar hoe zou voelen? Dat, uh, willen ze aan, aan u voelen ja, of iets echt, echt is? Of het zelf benen echt zijn. Het carnaval, ja, carnaval begrijp ik het. is mijn kindje overkomen, ja. maar stichtboek zeggen... Die vergissing begreep ik wel... Maar uh, als het gewoon in het normale leven dan gebeurt... Dan ga je verkleeden zijn oefaar. Ik liep daar met mijn gewone klopje rond. Oh. Maar als, is het als het als soort gvr verkleed was waarschijnlijk. Was het in, in, in, in uw jeugdjaren lastiger om lang te zijn dan ja. nu? Want mensen worden natuurlijk toch langer. Het is uh, lastiger omdat ik toen echt de enige was die enorm lang was. We hadden bij ons in het dorp nog een jonger, die ook was lang. Uh, en ik kwam er nu tegen en ik denk ja, je bent helemaal niet lang. Hij is toch kleiner dan het. Uh, dus, uh, maar in, binnen het dorp is dat dus... Het is allemaal relatief ook, hè, lang zijn. En uh, als je in een stad zit, of zoals wij dus een beetje in de randstad zitten, dan valt het mee, zo ga je gaan leren en studeren, dan kom je tussen wat, wat, wat grotere groepen mensen in. En dan ben je nog steeds wel de langste, maar niet meer zo extreem als in een dorp, want ja, hadden allemaal van die kleine boertjes hadden we, en ja. uh, nu hebben we allemaal kleine BN'ers, maar toen hadden we kleine boertjes. Ja. En het is leuk uh, om uh, dat proces mee te maken, en ik kan nu mensen een stuk steun geven die uh, daarmee worstelen nog, en, en ja, dat is gewoon fijn om te doen. En wat is die doen. worsteling dan? Nou? worsteling is met het mens zijn en mens kunnen blijven zijn. En, uh, je wordt zo geleefd als je niet uitkijkt. Dus je moet je wat zien te wapenen, zien de af te schermen, je eigen plekje zien te vinden en je niet laten opvoggen door je de, door de, door de, door de, door de omgeving. Wordt er je een minderwaardigheidscomplex aangepaard dan? Gek is dat bij een lang mens minder waardigheidscomplex. Maar je hebt wel gelijk. Het lijkt een tegenstelling. Je bent meer, maar je voelt je soms ja, vervelend. Gewoon. De, met name de, de, de, de jonge vrouwen vinden het vreselijk, die belangstelling. Want dat, dat, oh, dat vinden ze echt, de jonge, lange vrouwen. Ja, de jonge, lange vrouwen hebben het emotioneel veel moeilijker dan de jonge mannen. Omdat er wordt toch tegenop gekeken. En dat vinden mannen wel leuk. Vrouwen vinden dat... Ze worden vaak een beetje als een bitch bekeken, die het boek aan hebben... en die een beetje gaan uitmaken omdat wat er gebeurt. Omdat ze groot zijn? Bedweigend, ja, bedweigend. Ja. Wat las ik nou ergens? Ik, volgens mij was dat in, in, in, in uw boek... dat er lange vrouwen waren. En die waren dan eigenlijk een beetje verontwaardigd. Dat uh, hele lange mannen vrouwen van een normaal bestuur hadden gekozen. Ja, omdat ze zeiden van ja, maar die waren eigenlijk voor ons. Helemaal juist. <lacht> een soort, jacht, soort jachtgebied en zo. Ja, ja, dat is waar. Het is inderdaad heel curieus. Maar die <lacht> zoeken dus altijd toch weer naar een man die, die langer is... terwijl ze dat eigenlijk beter niet kunnen doen met het oog op het nageslacht. Nee, dat, dat niet. Je moet gewoon iemand vinden die bij je past, die, die je leuk vindt. Maar ik het heel lang me Ik ben inmiddels 38 jaar getrouwd. Dat zegt denk ik wel genoeg over de keuze van niet een grote vrouw. Want wie weet dat ik het daar korter mee uitgehouden nee, want nou, Hoe lang is uw vrouw? Ze is normaal gemiddeld 1,72. Ja, ja. Naast mij lijkt ze klein. Maar, maar dan is het ook het grappige. Je lijkt groot als je naast een klein iemand staat. En andersom. Ja. Ik heb naast Sultan Keuze gestaan, een jongen van 2,51 meter. Ik voel me klein. <laughs> Ja. Bijna nietig en het is een ongelooflijk rare emotie. Is dat ook, Ed, is dat ook de reden waarom jij optrekt met, uh, met meneer uh, met Rob Bruintjes? Dat je je gewoon lekker klein kan voelen in een keer? Nee, maar dat is lekker klein voelen is niet van de orde. Maar vraag, ik kom, al, ik kom al af en toe mensen tegen die langer zijn dan ik. Ja. En die, uh, dat valt dan op. En Rob, dat was een, een aardige schok toen. Maar ja. we waren al heel snel over eens, we die taxi waar je het over had, ja. elkaar ontmoeten. dat er uh, een, een boek, boek zou moeten komen over lange mensen... en alles wat er mee te maken heeft. Omdat ik vond dat toen nog langste he. volkjes in de wereld. Uh, allemaal specifieke problemen. Maar dat problemen. gebeurt meestal dat dit soort dingen als dit soort gesprekken plaatsvinden. Zeker achter ja. een taxi. Uit een soort ongelijk gevoel. Ja, was is dat bij jullie ook zo? Even nee. tekenen, het was voor in de taxi. Zowel ik reeds en een hek achterin Dus oh, Oké, okay, oh, okay. okay. dus even een ah, ander begin. Ah, nee, ah, nee zeker niet. Hè, want wij, niet zijn hier, wij zijn niet zielig of iets dergelijks. Zeker, Robbers nee. is lichtelijk gehandicapt door zijn uh, enorme lengte. En, en die, uh, ik door Edwin, want de, de rest mee. valt echt mee. <laughs> omdat de maatschappij er niet op is ingericht. En, uh, ja, ik uh, word natuurlijk ook wel op mijn lengte aangesproken, maar niet zo permanent als jij. Ja, je bent er zoveel en, meer gewend. Jij past nog een beetje onder deze tafel. niet. Als ik het doel aanschuif, dan schuif ik de tafel op. Want hoe moet je überhaupt in een vliegtuig eigenlijk? Dat is een probleem. Maar Ed is ook nog eens een keer. Het probleem. Gaat het ik doe het een... Ja, oh, ik. Ik een avontuur. Nee, maar hoe gaat dat? een vliegtuig. Ruim van tevoren moet ik me melden. Ja. Dat doe ik altijd. Ja. Minstens twee uur van tevoren ja. kijk ik wanneer het check-in open gaat. Dan loop ik meteen naar degene die begint met de papieren. Ik zeg: Let even op, ik ben een probleem. Als je niet nu gewoon goed reageert. En dan los je het probleem nu al op. is dus heel sympathiek voor je collega's. Kortom, ik begin in een ontwapende manier te vertellen dat ik best lastig ben in een toestel. Ja, die ja. zien dat, denk ik, ja, heb gelijk. Ja. Die gaan meteen bellen, ik heb meestal een goede plek. Hebben ze hem niet, dan krijg ik regelmatig een upgrade en een van de betere toestelsels. Dat is echt heerlijk. Het nee. is ook geen klagen, we zijn helemaal niet zielig. Je moet er alleen wel mee om kunnen gaan. En ik heb het in de loop der jaren wel geleerd. Ik ben een goed voorbeeld van mensen om te laten zien, zo kan je het oplossen. Oh. En niet lopen zeuren van we passen nergens in. Nee, nee. ik pas in, inderdaad bijna nergens in. Maar dan moet je kijken waar het wel kan. Ik vind het veel leuk om oplossingen te zoeken dan bij de paginair te zitten... en dan zeggen, het oh, pas niet. Dus als je het op een aardige manier doet... krijg je altijd die automatisch, die, ik die heb beenruimte. En... Alleen bij Lufthansa meegemaakt dat ik bijna de kist uitgegooid werd. Uh, verder is het altijd gelukt. Maar en waarom werd je dan bijna de kist uitgegooid? <lacht> ik vermoed dat die, uh, die purse, die dame, niet zo'n goede bij had. Of uh, iets anders nee, Want jij kan letterlijk ik, niet in een gewone stoel zitten, denk dat dat je, toch? ik. Dat liet ik ook zien. Ik ging zitten. Mijn knieën zaten tegen de stoelleuning van de passie voor mij... En mijn billen zaten nog bij het hoofdeind van de stoel. Dus het ging echt niet. En ze nee. zeiden, ja, maar toch is dat uw stoel. U moet daar gaan zitten. Ik zei, ik heb staanplaats vandaag. Ik dacht, maak er nog een grapje over. Dat was fout. Ja, ja. Grapje maken tegen een hey, duizend echt geodes, die Echt die, die, die niet echt goed de Echt. Ze dus zeiden, als u niet gaat zitten, dan gaan we uw bagage uitladen. Klaar? Ja, Lufthansa. Goeie is, is, maatschappij. Is het uh, <laughs> it, it, it leven is natuurlijk ook duurder als je zo groot ja, bent. Ja, en als je onvoorzichtig bent ook. Als je wat shop tegenwoordig gaat het al een stuk beter. Zeker dankzij het internet heb ik gemerkt dat het uh, vele malen beter gaat. En er zijn gewoon veel meer lange mensen in Nederland. We zijn tenslotte het langste volk ter wereld. Dus in Nederland is de vraag voor lengtekleding, voor fietsen... voor andere dingen die beter zijn aangepast, groter. En merken ja. dat er betere producten komen... die qua prijs ook een stukje in een normale uh, uh, maar komen. Maar zijn uh, dat als ik tegenover iemand van 1,75 of 180, ben ik een kwart uur eruit aan kleding, eten, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Zijn jullie nou allebei op, op school, op de middelbare school, al benaderd door een basketbalteam? Want dat wordt altijd gezegd. Natuurlijk ja, dat hebben we gebasketbald. Ja. Ja. Ja? Ja. Maar ik heb ook het gekocht. Ja, maar de basketbal is echt waar. Ik, denk, ik hoorde dat een keer. Ik denk, ja, dat is eigenlijk logisch. dat je. Ja, je wordt, Sommige ding? lange mensen worden helemaal gek van... dat mensen dat tegen ze zeggen. Ik heb het inderdaad ook gespeeld. Ik vond het een leuk spel. Maar als je geen leuk spel vindt... als mensen tegen je zeggen... Nou, hou je mond, ik, stil, ik ben aan kaarten of aan dammen of wat. dan. vind ik ook leuk. Hm. En, nog, dus, nog heel eventjes. Want ik begin te lachen. Ik maak me niet al zorgen uh, uh, over de vraag. Uh, nee. nee, helemaal niet. Nee, ik wou nog even... want je, je begon eigenlijk met te zeggen... Ja, er zijn veel, ik krijg heel veel vragen mensen willen weten... hoe zit het met hoe, hoe, hoe groot worden mijn kinderen... Ja. Moeten ze hormonaal behandeld enzovoort, enzovoort. En toen gaan we even op je, op je eigen situatie. Maar wat zeg je nou? Zeg je dan van ja, uh, ik zou er iets aan doen. Er is een bepaald maximum. Of van nee hoor, want je kan ook heel gelukkig zijn met 221. Ik begin te zeggen dat als je kind groeit, heel hard groeit. En de consultatiebureau en, en, en schoolarts die grijpt niet in om u door te verwijzen aan een kinderarts, hebt u een gezond groeiend kind. Niks aan de hand, klaar. Vervolgens, als die ouders die enorme zorgen maken... over hoe lang het kind zou kunnen gaan worden... dan moet je naar een kinderarts gaan... die kan een redelijke schatting maken van een eindlengte... met een gigantische foutmarge. Ja. En ook dan moet je je afvragen, wat ga je doen? Een gezond lichaam ga je behandelen met een medicatie... Die op de bijwerking wordt toegepast. Want eh, ze vervroegen je puberteit, je jas in, in een rot tempo door alles heen, terwijl je nog niet volwassen bent. Nu is gebleken bij een aantal onderzoeken dat er wel degelijk kans is op onvruchtbaarheid en bekkeninstabiliteit. Dus je moet je echt goed afvragen of je dat wel wil gaan doen. Het is een cosmetisch ingreep die met een paar centimeters scheelt. Dat zeg ik eh, tegen de mensen en vervolgens ligt de beslissing primair bij het kind. Secundair bij de ouders. Ja, maar zit er ook een soort grens? Zegt u nou, als je boven de, de 2.10 komt, dan wel en anders niet? Ik zou zeggen dat pas meisjes boven de 1.90 gaan ze overdenken om daar in te grijpen. En bij de jongens inderdaad over de 2 meter, dan willen ze over gaan praten. Maar zeer terughoudend zijn ze. Bij jongens trouwens en bij meisjes kunnen ze tegenwoordig ook uh, de goede schrijven die bij mij zijn verwijderd. Uh, met krammetjes vastzetten, waardoor ook lengtegroei in één keer stilstaat. staat. kan, het is poliklinisch, slaat veel minder schade na... en uh, is, is te overwegen, maar het, ze zijn zeer terughoudend in het behandelen. Want ja, we zijn gewoon een heel lang volk. Dus ja, dat iedereen lang wordt hier, is op zich normaal. Want jij vraagt in feite, wat, zou, wat is nog wel leefbaar nou, en wat ja. niet? Ja. Maar ja, ik ken een monteur van 2,10 meter tien in Utrecht... Die heeft een uitzonderlijk slechte keuze gedaan voor zijn beroep. Die ligt de hele, zijn halve leven zal die onder auto's uh, moeten in kleine ruimtes kruipen. Als je twee meter tien bent, dan moet je dus geen stewardess willen worden. Niet in de mijnen ja. gaan werken. Niet monteur worden. Dat ja. soort banen zijn niet geschikt voor je. Zorg dan iets waar je goed rechtop kunt staan. Ja, gisteren, en waar je, je niet gisteren, je rug ruïneert. Wat je gisteren zei, was een heel mooie opmerking. Zoek een, een, een, een beroep waar je een voorbeeld bent. Leidinggevend, wat dan ook bent. Of waar je met je, je, je, je grotere lichaam wat mee kan doen. Ach, ja. het voordeel wat je hebt. Die stappen voorwaarts, voor een ander begint, hebben wij al. Ja. Maak gebruik van. Word de in Egypte. Ja, ja. We hebben zo lang trouw nodig om te ja, vangen. Hartelijk dank. U hoorde Rob Bruinsjes en Ed van Eden schrijven samen het grote boek voor de lange mensen. uitgave Just Publisher. Informatie allemaal na te lezen. Op onze site www.newshow.nl Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Arie storm. Ja, goedemorgen. Storm, ja. kom op met die Storm. Ja. Nou, ik heb hier dat uh, nummer van Opzij voor me liggen. 40 jaar uh, Opzij, de rubriek is van oudsher van boeken en bladen bezeten. Ja. Er gaan maanden voorbij, zoals Peter al memoreerde... dat ik het blad Opzij misschien niet zie. Maar 40 jaar Opzij is toch wel een bijzonder moment. En ik heb het met veel belangstelling gelezen. Er staan alleen maar vrouwen in, maar dat is ook wel voor de hand liggend. Mm. Uh, twee stukken uh, van de hoofdredactrice Margriet van der Linden... over hoe het nu is met het feminisme anno 2012. Nou, dat staat er geweldig voor. En een interview met Shear Hyde. En er zijn 40 vrouwen, korte interviewtjes met veertig... Shear Hyde uh, van dat uh, se van van seksrapport. Ja, ja dat, Hyde uh, Report. Ja, ja, de ja nou report. goed, dat in de tijd viel iedereen ja, daar een beetje van om, maar dat is tegenwoordig wel een beetje, een beetje verdwenen. En dat is ook wat, wat mijn indruk is als ik dit, uh, dit blad lees. dat uh, Het zijn allemaal hartstikke leuke vrouwen. Ja, dat klinkt een beetje eigenaardig als ik dat zo zeg. Ja. En ze hebben er veertig uitgelicht, van bekend tot onbekend, die uh, iets bijzonders doen, of die iets aardigs te vertellen, of die iets bijzonders hebben meegemaakt. Gemaakt, van Anja Meulenbelt, die natuurlijk een feministe van het eerste uur was... tot aan uh, de nu nog onbekende uh, Hanneke Hendricks... maar die barvrouw is ergens en uh, achter uh, het bier staat te tappen... en in de nacht een roman heeft geschreven. En die roman die heet De Verjaardag. En die gaan we in de gaten houden, die is nog niet uit, maar die komt dus ja. uit. Nou, daar 40 portretten van en er komt één man in voor... En, uh, nou ja, die staat helemaal aan het eind, zo hoort dat natuurlijk ook. Ja. Dat is meneer Ad Werner, die heeft het dan over vrouwen. Maar die he, dat, was een van de eerste, of dat was de eerste ontwerpen van Opzij. Die heeft het platform gegeven, ja. zoals het er toen uitzag. Uh, toen maar uitvraag. het is natuurlijk mooi, want je zei het al in het begin... Uh, dat zij dachten, nou, als we een jaar halen, is het uh, al een knap werk. Ja. Het is uh, mooi dat zo'n blad zo lang bestaat. En het is ook eigenlijk redelijk uh, qua kwaliteit onweersproken gewoon goed. Het is goed. gewoon een goed opinieblad. En dat eerste blad uit 1972... Eh, wat dat is zou het, wel het, een duur blad zijn inmiddels. Nou ja, ik heb het omslag uh, stond erin. Waar zijn de vrouwelijke genieën... het wettelijk gebruik van elkaars lichaam... en een oh. pen gedoopt in penisnijd? Okay. Dat waren toen de onderwerpen. Ja. ja, dat zegt wel veel over die tijd. Ja. Het is nu ja. toch, uh, ja, toch wel ja, een interessant mooi. goed blad. Ja. De vrouwelijke opinie. El een ander okay. jubileum is het jubileum... van uh, uitgever Polak en van Gennep. 50 jaar. 50 jaar, ja. Uh, die zijn opgericht in 1962. En een van de oprichters, samen met Rob uh, van Gennep... Uh, was uh, Johan Polak. Inmiddels al een jaartje, of wat is het, 15 overleden. Uh, er komt een grote biografie van uit. Geschreven door Koen Hilberdink. Uh, nu heb ik alvast een boek voor me liggen geschreven door diezelfde. Koen Hilberdink, Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever. Het is niet zo'n dik boek, maar ik heb het met enorm veel plezier gelezen. Ik ben nog... Ik, heb, ik ben Nederlands gaan studeren in Amsterdam en ik heb hem nog wel eens zien rondschuiven of rond, ja, rondschuiven is trouwens niet het goede woord, want het was een heel statige, statige man in uh, in boekhandel Atteneum, wat, wat een van zijn, uh, ook een van zijn projecten was, uh, op het spuig. Ja. Een, een, een bibliofiel. Een man die he, als eerste zeg maar met witte handschoentjes de boeken aanpakte. Uh, die ook een heel klassieke smaak had. He. Boutens en Leopold, dat waren zijn favoriete dichters. Die op het Amsterdams Lyceum heeft gezeten in de oorlog. Dat is toevallig vlak bij mij in de buurt. Samen met Rudy Kousbroek. Remco Kampert heeft er ook nog op gezeten. Uh, hij was bevriend met Rudy Kousbroek, maar toen hij in de jaren 50 uh, de, de experimentele kant opging, de richting van de vijftigers, toen is dat helemaal verkeerd gegaan. He. Uh, Kousbroek vooral, die maakte allerlei grappen. Nou, ja, Johan Polak was uitgever. Het, is wel, het boek begint met een heel grappig citaat. Van, uh, Mooie van, uh, foto's staan er ook in, hè? Ja, leuke het is ja. echt, echt heel, heel charmant en leuk. Ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. Het, de eerste zin is... Misschien ben ik wel uit pure frustratie uitgever geworden. Want dit moet je goed begrijpen. Een uitgever kan niets. Een uitgever schrijft het boek niet. Hij leest het boek niet. Hij drukt het niet. Hij bindt het niet. Hij verkoopt het ook niet, want dat doet de boekhandel. En verramsje gebeurt ook weer door een ander. Uitgevers zijn tragische mensen. Nou, ik geloof dat dat typisch Johan Polak was. Hij was ook wel, sommige mensen noemen die bescheidenheid van hem ook wel een beetje opdringerig, Want het was altijd van: ik kan niks en ik, uh, ik ben maar een nederige knecht. Dat die man wist natuurlijk hartstikke veel. En die heeft een prachtige uitgeverij opgericht. Nou, ik heb twee, ik heb zelf nog uh, allemaal van die boeken van Athene Polak uh, en van Genop in de kast staan hier. Reven, uh, De Taal der Liefde. Uh, ik ben het stofomslag kwijtgeraakt, maar prachtige boekjes zijn het. Uh, James Purdy, uh, mooie, zelfs de paperback ziet zien er mooi uit. Dat is wat Athene en Polak vanaf het begin af aan deed, dat het er mooi uh, uitzag. In het boek wordt ook uitgelegd waarom ze de auteurs uitgaven... die Johan Polak wil graag wilde uitgeven. Het verhaal over de oorlog wordt verteld. Zijn homoseksualiteit. Dus de aandacht van de uitgeverij was aanvankelijk... Holocaust en homoseksualiteit. Dat heeft zich inmiddels in de uitgeverij die het nu is uh, uh, verbreed. Nou ja, uh, het boek waar we het zo meteen over gaan hebben... is ook een We en hebben een de levende, ja. levende atheneen-polak. Ja. Maar goed, dat <laughs> komt zo meteen. Galileo. Uh, maar ik plan even, en, en dat maakt het... Het is ook zo'n mooi tijdsbeeld. Uh, uh, Polak heeft geschreven in het blad uh, Braak van, uh, van uh, Rudy Kausbroek en, uh, en Remco Kampert. Dat kon hij niet zo goed. Wat dat betreft had hij wel gelijk. Het was, hij schreef essays, maar ik denk niet dat daar zijn grootste kracht lag. En hij hoorde vervolgens ook nooit meer wat van die, uh, van die vrienden van hem. En, uh, <laughs> en, uh, maar uh, Polak wilde graag dat contact uh, herstellen of verlengen. En hij schrijft dan ook aan Kausbroek... afschuwelijk dat ik door jullie groep word doodgezwegen. Dat is logisch, want hij was echt van Leopold en Boutens. Oude dichters. Hè? Uh, uh, uh, en de jongens die wilden vooruit. Rudy Kausbroek schreef prompt terug... dat Johan Pelak door hem en zijn collega-dichters in Parijs... niet werd doodgezwegen, maar dat ze juist veel plezier over hem hadden. Nou, veel dodelijker kan het eigenlijk niet. Het is echt een heel, heel leuk boekje. Um, dan heb ik ook nog een boek bij me dat is verschenen. Het is een beetje Ateneum, Polak en van Gellem, maar dat mag ook wel als ze 50 jaar bestaan. Hè? En het ja. is echt... Uh... Nou, Fik Meijer, hij is hier regelmatig uh, ja. te gast geweest. Klassicus, uh, weet veel. Als je niet op uh... reis is, met ben een reisgezelschap ergens in te gebieden. Dan nodig ik hem uit. Precies. <laughs> maar ik en ging en er nu vanuit dat hij weg was, dus ik boek. heb dit boek toch maar gelezen. En ik heb dit boek, ik het is een hartstikke aardige man, ik heb hem hier een paar keer gezien en hij weet ook ongelooflijk veel. Maar dit boek had mijn persoonlijke belangstelling bijna niet. Uh, nou ja, ik zal uitleggen waarom. Dat boek heet Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome. Dat is een andere Rome dan waar Fik van der Rijt het uh, net over had. Ik heb om, uh, op een protestantse lagere school gezeten. Dat is een klein beetje weggezakt. Maar Paulus was altijd een fascinerende figuur voor mij. Want nou ja, Jezus is een duidelijke figuur. God was voor mij zelfs duidelijk in die tijd. Hè. Uh, oh, ja? Dat snapte ik allemaal. Maar Paulus was een, een, een vervolger van, van christenen. Die zelf een van de meest actieve christenen is geweest. en evangelist aller tijden. En dat ging met. Van, dat, Saulus Paulus, van Saulus naar Paulus. Van Saulus uh, uh, naar nou ja, Paulus. Dat is ook een beetje een mythe blijkt nou ja. uit dit boek. want uh, hij, hij heeft dat geweldige visioen gekregen. Dat verhaal sprak mij altijd enorm aan. Hij was op weg naar Damaskus. Hij ging daar de uh, christenen uh, slaan. En, uh, <tosses> en achterna zitten. Maar toen kreeg hij een visioen. <tosses> <tosses> He, hij zag uh, een stem van God. En, uh, en van het ene op het andere moment... was hij zelf christen geworden. Zelfs de eerste officiële christen. Want hij uh, ging de statuten van de vereniging bewijzen. Van, van, uh, van, uh, van, uh, van schrijven. Uh, wat er zo leuk aan dit boek is, is dat uh, Fik Meijer heeft uitgezocht wat je nou eigenlijk precies echt kan weten over Paulus. Daar zit onder andere die Saulus-Paulus kwestie in. Want het verhaal gaat dat toen hij christen werd, dat zijn naam van Saulus in Paulus werd veranderd. Maar voor Joden in die tijd was het heel gewoon dat ze twee namen hadden. één voor de Romeinse machthebbers en één voor de eigen bevolkingsgroep. Hè. Dus, dat, uh, dus dat, dat klopt niet helemaal. En wat ook leuk is, er is heel veel gespecule gespeculeerd over dat visioen. En dan citeert, uh, dan citeert uh, Vic Meijer opeens de hersenonderzoeker Dick Swaap. He, die is van hier en nu, he, we zijn ons brein. De hersenonderzoeker Dick Swaap ziet Paulus als een patiënt met epilepsie... in de, tempora in de temporaal kwap van de hersenen. Als gevolg daarvan had de apostel indrukwekkende extatische ervaringen... waarbij hij direct contact met God meende te hebben en opdrachten van hem kreeg. Hij vertoonde ook het zogenaamde Kushwind syndroom dat zich uit in veel schrijven weinig belangstelling voor seks en een zeer sterke religiositeit. <lacht> nou ja, dus Paulus in de hand met Dick Swaap verklaart. Daar heeft, vind ik mij wel enige kanttekeningen bij, want hij laat juist zien dat die Paulus helemaal niet zo achterlijk was als je denkt. Hij had juist zo'n visioen nodig. Hij was niet een van de discipelen. Hij hoorde er niet echt bij. Hij had een visioen nodig om te laten zien dat hij echt contact had met het hogere. Met Christus, met God. En dat hij er op die manier echt bij kon horen. En dat is, dat is is het allerleukste van dit boek. Ja, Paulus was een geweldige pr man hij, uh, <laughs> hij heeft het christendom. Nou, ik zei het even na Tine al voor de grap zo'n beetje op de kaart gezet. Maar het is echt zo. Hij heeft uh, als het een probleem was om besneden te worden. Dan hoefde dat niet per se van hem. Als je er maar uh, bij kwam. Bij kwam, zeg maar. Uh, verder had hij geen humor, was hij akelig klein, begrijp ik uit het boek. Dit even voor de lange mannen. Nou, ik, ik heb een genoot van het boek. Alles over Paulus wordt duidelijk. Ja. Voor zover alles duidelijk kan worden. Uh, ah, door je dit hebt boek nog van tijd Friedman. voor eentje, maar niet nou, voor twee. Julian Barnes, ja, niet. Julian Barnes. Ja, dat ik Julian Barnes. Want die Norman Douglas dat is een ge bijzonder geval. Dat laten we dan nog even liggen. Ja. Uh, Julian Barnes is ook een bijzonder geval. Uh, hij won vorig jaar met alsof het voorbij is de Booker ja. Prize. Het is een van de grote Britse schrijvers. En. Het voordeel van het winnen van zo'n boekenprijs is natuurlijk dat dan andere boeken ook kunnen worden uitgegeven en in het Nederlands vertaald worden. Zelfs, ik heb hier voor me liggen zijn, zijn essays uit het raam. En, uh, nou, ik weet nog niet eens zeker of ik hem zo goed als romanschrijver vind. Ik vind hem een goede romanschrijver, maar als essayist vind ik hem bijna nog beter. Ik vind het prachtige stukken. Hij, uh, hij heeft het, uh, een stuk, hij is, is Francofiel. hij is een Engelsman die Francofiel is. Dat kom je al niet zo heel vaak tegen. Prachtig stuk over hoe je Madame Bovary goed kan vertalen. Dat is allemaal heel leerzaam. Hij heeft een stuk daar opent het boek mee. Een leven met boeken. Waarin hij zijn liefde voor het boek uh, betuigt. Uh, hij heeft het er bijvoorbeeld over dat hij de enorme boekenverzamelaar was. Dat je vroeger als je naar een boekhandel ging, kon je gewoon nog boeken kopen die je een jaar geleden uit waren. Nu, is, nu moet je er echt bij zijn, want binnen drie, vier maanden vind je het oh. boek niet meer. Oké, okay, het is een beetje sombermans aan het woord misschien. Internet, maar. Via internet vind je alles. <laughs> via internet kun je alles vinden, maar ja, dat is dan weer niet de echte charme van okay. de boekenverzamelaar. Maar ja. goed, dat, die, die mogelijkheid ja. kent hij. Uh, en er zit erachter in het boek. Uh, twee stukken. Die eerste stukken zijn al prachtig. Boekenliefhebber, hij legt de techniek uit van allerlei schrijvers. Hij heeft het over vertalen. Achterin heeft hij het over een van zijn lievelingsschrijvers... John Updike, die overleden is. En daarna heeft hij het over rouwliteratuur. En hij heeft al dat prachtige boek geschreven... Niets te Verliezen. Uh, dat was een boek dat hij schreef over zijn enorme angst voor de dood. Nee, hij, hij wilde niet dood. Elke nacht lag hij in zijn kussen te gillen. Ik wil niet dood, ik wil niet dood. En dat boek laat ook niets over van het idee dat er iets is na de dood, of dat er een troostende er ervaring vanuit. Het is verschrikkelijk. Toen dat boek uitkwam, is zijn vrouw overleden. Echt tijdens de publiciteitscampagne van dat boek. Dus toen kreeg hij het nog eens even op een andere... Manier. Nou, daar staat indirect een stuk over in dit boek, uh, in deze essaybundel. Omgaan met verdriet, hoe die dan toch uh, verder is gegaan. Hij noemt zijn vrouw geen enkele keer, maar je kunt het nauwelijks met droge ogen lezen. Okay. En hij zegt, en dan hou ik op, want, uh, yeah. uh, En hij zegt... Uh, Iets over Updijk. Wat moet je doen als de schrijver net overleden is? Updike is, uh, is dan net overleden. Natuurlijk zijn werk lezen en herlezen en herlezen. En dat levert een prachtig stuk op over, over John, John Updike. En dat heeft hem er een beetje doorheen gesleept. Zijn vrouw was dood, voor hem hoeft het allemaal niet meer. Hij dacht, wat moet ik? Ik pak die boeken van Updike. Ik weet dat ik ervan gehouden. heb. Ik heb ze vroeger gelezen. Het is een van de mooiste stukken die ik ooit over literatuur gelezen heb. Julian Barnes, Uit het Raam. Oké, okay, dankjewel uh, Ari. Als u de titels nog eens na wilt lezen... kunt u terecht op teletekstpagina 260 en anders op de website nieuwshop.nl. Draait de aarde om de zon of draait de zon om de aarde? Dat was een van de belangrijkste vragen waarvoor natuuronderzoekers zich gesteld zagen... toen de Italiaan Galileo... Galilei zich in de 16e eeuw het pad van de wetenschap begaf. En hij koos dus voor het eerste. En joeg daarmee, als bekend, de oppermachtige katholieke kerk tegen zich in het harnas. En inmiddels heeft de kerk Galileo Galilei wel in ere hersteld, maar een vertaling in het Nederlands van zijn baanbrekende. Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen ontbrak nog altijd. Tenminste, tot nu toe. Want WIS- en natuurkundige Hans van den Berg heeft hem voor ons gemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was hij er niet eigenlijk, die vertaling? Dat is een interessante vraag. Daar heb ik vaak over gepraat met uh, andere vertalers. Dat zijn natuurlijk vertalers van nu. Uh, maar uh, de meeste van hen zijn natuurlijk literair opgeleid. Die hm. hebben talen gestudeerd. En, uh, en, snap, en snapte niks van die formules of zoiets? Nou, er komen geen formules in voor. Wel wat rekenwerk, maar er komen meetkundige figuren in voor. Maar ik heb onlangs nog eens nagekeken. Wat moet je daar nou precies van weten? Als je dit boek wil begrijpen en de toelichting van Galileo bij de figuren... moet je ongeveer gehad hebben wat ik op de middelbare school heb gehad... tot en met de derde klas. Ah. Oh, dus dat dus is het, voor iedereen mee te pikken. Dat, ja, nou, ik heb ook altijd genoeg gehad om in Amsterdam geïnterviewd te worden. En de vorige shift, om het zo te zeggen, die verliet de tafel, die zag dit boek. En die zei, oh, dat is geweldig. Ik heb het al half uit. Ja? En dat is een toneeljournalist maar, die dat zei... Ja? En die zijn dus ook in het algemeen niet uh, natuurwetenschappelijk geschoten. Dus, uh, uh, dus, uh, uh, maar ik begreep dus, ja. ik begreep dus dat... Er, uh, want hij heeft het in het Italiaans geschreven Zeker. oorspronkelijk. Maar het is in het Latijn vertaald. En heel lang was dat ook voldoende voor de, voor de happy few... om, um, om de inhoud uh, tot zich te nemen. Die konden het gewoon in het Latijn lezen. Zeker, dus, uh, maar dan heb je het inderdaad over happy few. Want uh, Gallier had het oorspronkelijk ook in het Latijn kunnen schrijven. Maar dat deed hij expres niet. Ja. Omdat hij... Um, uh, de, de, de ontwikkelde leken van die tijd ook wilden kunnen bereiken... die niet op uh, universiteit hadden gezeten... en ook geen Latijn per se hadden gestudeerd. Ja. En dat is dus ook gelukt. Um, toen werden zijn buitenlandse vriendjes boos op hem... want dat boek werd al lang verwacht. Zeiden ze, ja, dat is nou mooi. Dan heb je het in het uh, Italiaans geschreven. Nu kunnen wij het niet lezen. Maar de Latijnse vertaling was drie jaar later ook gepubliceerd. Ja, Waarom raakte hij zo uh, echt slaags met die kerk? Want dat is het, wat we allemaal weten erover. Hij raakte. Dit is een. Je zou kunnen zeggen: een weerslag van meer dan twintig jaar polemiek. Met de kerk. Maar niet alleen met de kerk. Ook met uh, geleerden, uh, conservatievere geleerden van de universiteiten. Die. Uh, uh, net als Galé zelf waren ze allemaal opgeleid in. Uh, met het denken van Aristoteles. En. Um, Um, daar is ook het systeem van Ptolemaeus op gebaseerd... als natuurfilosofische achtergrond. Dat is natuurlijk uh, bijna 1900 jaar voor Galilei. En als je door de dialoog heen leest... dan uh, merk je dat uh, Galilei zelf uh, Aristoteles geweldig vindt. Maar om nou 1900 jaar later te doen... alsof je daar nog alles uit die oude boeken kunt halen... en verder niks hoeft te doen... Dat vindt hij nou bijna verachtelijk. Het, he? gaat, laat, het, het is een dialoog. Hè? Dus wat ja. hij heeft gedaan. Ja. Hij laat dus uh, t, twee mensen. ja Eigenlijk drie. Er komt drie. nog een derde drie. bij. Maar goed. Uh, de, de, de, met elkaar discussiëren. Ja. De ene zegt uh, de aarde draait om de zon. De ander zegt de zon draait om de aarde. We moeten het even wat eenvoudiger maken. Ja. En We gaan dus alle argumenten. Zowel voor het ene als voor het andere standpunt. Laten we ja. aan bod komen. Ja. En de paus vond dat eigenlijk goed. Die zei zolang jij maar niet zegt. Dat je het ene standpunt beter vindt dan het andere, mag dat boek verschijnen. Zo ja. was het toch? Ja. En toch heeft u er problemen mee gekregen. Ja, um, hij heeft uh, toen deze, die paus waar hij mee te maken had uh, aantrad... in 1623, toen, uh, toen was hij nog een vriend en bewonderaar van Galilei. Dat was, vroeger heette hij, kardinaal Maffeo Barberini... later Paus Urbanus mm -hmm. de achtste. En zodra die paus was geworden kwam Galileo bij me op bezoek in Rome. Zelf kwam hij uit Florence en heeft een aantal gesprekken met hem gevoerd. En begon dus uh, te knielen voor de paus. Want uh, als je oude vriend paus wordt, ga je toch knielen. Nou, het paus, dat hoef jij niet te doen. We gaan gezellig praten. En, uh, en dan hebben ze het over het een en ander gehad. Galileo wilde zijn boek eigenlijk Dialoog over Eb en Vloed noemen. Maar dat vond de paus niet goed. En, en het is me niet helemaal helder nu waarom precies. Maar goed, uh, misschien omdat het probleem van Eb en Vloed... Uh, te dicht bij huis lag. Ja, en, maar nu, nu even... Uh, ja? waarom, terwijl hij eigenlijk precies had gedaan wat de paus wilde... Nou, alle, dat, alle dat, heeft hij dus, dat heeft hij dus ja, nee, nou, niet dat helemaal precies gedaan. Uh, in de Italiaanse titel, die een bladzij lang is... daar wordt dus ook gezegd van... Uh, beide partijen komen met gelijk gewicht aan ja. bod. Maar als je gaat lezen, zoals ook in het voorwoord al gezegd wordt... Ja. dan merk je heel gauw waar zijn sympathie En hoe heeft licht. hij dat dan uh, laten merken? Uh, nou, hij voert drie figuren op Salviati. Dat is de geleerde professor. Ja. Sagredo, dat is de uh, slimme leek. En uh, dat zijn allebei bestaande figuren die al dood zijn als het boek uitkomt. Maar daar heeft Galilei mee gecorrespondeerd en zo. En heb je nog een derde figuur nodig? Dat is de traditie. En uh, die heet in de dialoog Simplicio. En men meent dat dat uh, gemodelleerd is naar Simplicius in de ja. Latijnse uitspraak. Simplicius is een, Aristoteles, dans, ja. Ja, maar dat is een Aristoteles commentator, heel beroemd in die tijd nog van Aristoteles uit de zesde eeuw na Christus. Maar tegelijkertijd, als je de Italiaanse versie van maakt... dan heet hij Simplicio en dat betekent ook gewoon simpel ja. man, zoals u zegt. Ja. En hem, zeggen ze... Hij wordt dus... Uh, hij moet het traditionele standpunt uh, naar voren brengen. Ja. Dat doet hij ook en uh, daar heeft hij ook veel kennis van. Maar hij wordt er toch wel een beetje afgeschilderd als behoorlijk Maar dat dom. is toch heel slim door deze domhoor, om het maar even ja, zo te vertalen... Jazeker, om die ja, ja. het standpunt naar voren te laten ja. brengen waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Ja. En dat heeft hem dus uiteindelijk toch uh, in de problemen gebracht. Niet op zichzelf, oh. maar vooral helemaal je, op het, het, het eind. simpel, ja. Ja, nee, maar het leuke is, uh, het, het wordt nog spannender eigenlijk, want op plaats 488... Daar staat wat de pauzer per se in wilde hebben. De pauz zei: Je mag dit doen en je mag dat doen, en je moet door de censuur, en als het allemaal goedgekeurd is, dan klaar. Maar er moet ook in staan wat eigenlijk mijn opvatting is: en dat is dat uh, God in zijn oneindige almacht het toch eigenlijk wel uh, heel anders in elkaar had kunnen zetten. En dat jullie met al jullie uh, knappe koppen uh, uh, daar toch nooit achter kunnen komen. Ja. Want God is oppermachtig en uh, ja, ja. misschien blijft het... Nou, en dat staat er ook in, maar dat heeft hij in de mond van Simplicio gelegd. Ja. En dan uh, geeft Salviati daar nog eens een ironische schuiver overheen. En daar schijnt de paus duivels over geworden te zijn. Oh, okay. Toen was hij echt in zijn persoonlijke ja. eer aangetast. En toen en... is die Galileo is, uh, verbannen. Hè? Het viel allemaal nog wel mee. Hij moest gewoon uh, ergens in een dorpje blijven zitten. Hij is niet uh, terechtgesteld of zo. Nee, nee. maar um, er, er zijn altijd nog uh, discussies over... werd er nou wel of niet met marteling gedreigd? Daar zijn de geleerden uh, nog steeds niet helemaal over eens. Tijdens de verhoren en um, hij is formeel tot levenslange gevangenisstraf... bij het Heilige Officie mm. veroordeeld. En um, ja, dan is de vraag, waar, wa, wat wordt dat en waar wordt dat? En toen heeft de paus gezegd, nou, je mag zes maanden naar oh, okay. de kardinaal van Siena... en dan mag je naar huis. Zo is het gelopen. Okay. Zijn de ideeën van Galileo nu nog, uh, ja, waar eigenlijk? In zekere zin wel, want uh, wij leren ze nog steeds op school. Ja. Uh, ik heb nog de valwet van Galilei gehad. En uh, wat hij doet in de dialoog is, is eigenlijk iets heel knaps. Vooral aan de eerste dag. En dan uh, uh, verbindt hij het bovenmaanse met het ondermaanse. Wat is het bovenmaanse Dat is alles wat verder weg dan de maan is. En het ondermaanse is alles wat dichterbij is. In de vroegere opvattingen was alles wat verder dan de maan is... een soort van um, systeem van kristallenbollen. Daar zaten de planeten in en de vaste sterren... die nog in, in een grotere kristallenbol verder weg zaten. En um, in het ondermaanse, uh, uh, uh, in die kristallenbollen was alles eeuwig. Daar had je alleen maar een eenparige cirkelbeweging. Maar er was natuurlijk een probleem met de planeten. Want die planeten die, die maken ook cirkels... maar af en toe lijken ze terug te lopen... En dan gaan ze weer vooruit. Dat kan ik moeilijk voor de radio laten zien. Maar um, dat probleem heeft Ptolemaeus opgelost. Uh, met zijn fameuze systeem van epicycles. Dat is gewoon een truc om uh, in plaats van een cirkel... een cirkel met lussen te maken. Zodat af en toe er die planeten weer teruglopen. <laughs> ja. Maar dat is toch heel centraal. Copernicus ja. heeft het nee. opgeheven door de zon in het midden te zetten. En dat ging Galilea dus verdedigen. Ja. Maar we moeten het hierbij laten, meneer Verber. En voor daar bij. staat het. Dus ja, ja, ja, Oké, okay, goed. Ja. Uh, dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen. Het is een heel dik boek geworden. En uh, u, u, u, dat is dus weer te lezen in het Nederlands. Hartelijk dank. Een uitgave van Atheneum, Polak en Van Gennep. Meer informatie in nieuwsshow.nl. Wie zit in de Kamer Breed? Europarlementariër Corien Woortman, SP-tijde Kamerlid Harry van Bommel. En pvda collega Jack Monage. Waar wij een uh, vraag voor hadden, hè? Van ja. De, Nou ja, komt er dadelijk wel aan. Van die.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 Fiets als Max Havelaar, maar dan actueel. Nou, een of de mailroman gaande weg van Boukejacht. Zo sensationeel actueel dat je de media moet volgen om te weten hoe het afloopt. Nu verkrijgbaar in Neel Boekhandel. Nachttrein naar Lissabon voor 595 alleen bij de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1.